Vijf uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Alles wijst op schuld Syrische regime, zegt de Europese Unie. Politieke ommezwaai in Australië en Droomboek vliegt de boekwinkel uit. Het weer verspreidt over het land, valt een enkele bui. Het is rond de 21 graden. Vanavond en komende nacht raakt het bewolkt... en gaat het regenen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen overdag blijft het zeer regenachtig. Vooral in het noordoosten en de oosten kan veel regen vallen. In de regen wordt het hoog uit 16 graden. In het westen is het wat droger... en smiddags breekt soms even de zon door bij 18 of 19 graden. Alles wijst erop dat het Syrische regime... achter de gifgasaanval van 21 augustus zat. Dat zeggen nu de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in een verklaring. EU-buitenlandchef Ashton maakte de verklaring openbaar... na overleg vanochtend in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Ook de Amerikaanse minister Kerry was daarbij. Volgens minister Timmermans zijn de Verenigde Staten en Europa het op veel punten eens met elkaar. Zoals eh, dat het eh, niet eh, zonder gevolg kan blijven als er chemische wapens worden gebruikt. En eh, als eh, duidelijk is eh, wie dat gedaan heeft. Ook dat we vinden dat eh, humanitaire hulp eh, verstevigd moet worden. Ook vinden we dat er alleen maar een politieke oplossing is voor dit conflict. En dat zo snel mogelijk alle partijen aan tafel moeten. Dus er is ook wel een hele grote mate van eh, overeenstemming. Kerry heeft er volgens Timmermans begrip voor dat de Europese landen het rapport willen afwachten van de VN-inspecteurs over Syrië voordat er kan worden gesproken over een aanval. De verkoop van sterke drank is in Nederland in de eerste helft van het jaar afgenomen met 10 procent. Dat zegt Spirits NL, de vereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken. Volgens die vereniging komt de daling door de accijnsverhoging van 6 procent die 1 januari is ingevoerd. In 2014 komt er waarschijnlijk nog eens een verhoging van 5% bovenop. Een grote overwinning voor de conservatieven in Australië. Ze hebben de verkiezingen ruim gewonnen van de Sociaaldemocraten onder leiding van premier Kevin Rudd. De nieuwe premier van Australië wordt Tony Abbott, die een enthousiaste overwinningsspeech hield. De coalitie heeft 13 seats clearly, met 10 seats nog in play. En ik kan u that dat de Labour Party's op het lowest niveau in meer dan 100 jaar. Het verlies van de zittende regering is geen verrassing, zegt correspondent Robert Portier. De Labour-partij wordt nu afgestraft voor de leiderschapsperikelen waar zij de afgelopen drie jaar in verwikkeld was. Die uh, strijd ging tussen de premier Kevin Rudd en zijn opvolger Julia Gillard. Toen uh, Kevin Rudd opnieuw aan de macht kwam, toen trok Julia Gillard zich terug uit de politiek. En ook Kevin Rudd gaat nu hetzelfde doen. Hij maakte dat vandaag bekend. Hij vindt dat het tijd wordt voor nieuw bloed. Uh, en hij zal dan ook niet langer als leider van de partij optreden. Um, tijdens zijn speech, en dat was opvallend, maakte hij op geen enkele wijze een verwijzing naar Julia Gillett, naar zijn voorgangster. Uh, zij zelf tweette uitgebreid, wenste iedereen succes, stak iedereen ook een hart onder de riem. En uh, het is een soort van... Ja, beleefdheid, misschien politieke beleefdheid... die Kevin Rudd misschien ook wel had gepast. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. De vraag naar het droomboek is groter dan verwacht. Het droomboek is samengesteld voor koning Willem-Alexander. Hij nam afgelopen donderdag het eerste exemplaar in ontvangst. Bij sommige boekhandels is het boek nu al niet meer te krijgen. En daar worden mensen al op een wachtlijst geplaatst. Jacob Bartelt van het Nationaal Comité Inhuldiging. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel droomboeken zijn er tot nu al opgehaald, weet u dat? Ja, tot vanmiddag uh, 12 uur zijn er ruim 300.000 boeken opgehaald. En hoeveel zijn er in totaal gedrukt? Uh, we hebben in totaal 1 miljoen exemplaren gedrukt. En um, um, verspreid over heel Nederland over alle, alle boekhandels. Ja, en hoeveel boekhandels hebben we dan nu nee moeten verkopen? Uh, ja, dat zijn er toch een aantal geweest. Waardoor we uh, vandaag hebben besloten om een uh, extra bevoorrading te doen aan die boekhandels die, uh, die nee moesten verkopen. En kunnen die boeken er dan al snel zijn? Ja, er zijn dus vandaag een aantal uh, boekhandels al extra bevoorraad. Uh, maandag zullen we dat nog een keer doen. En uh, dinsdag zal een, um, nog een levering plaatsvinden die al gepland was. Oké, okay. en denkt u dan dat, dat bijdrukken nog nodig is? Of is dat miljoen wel genoeg? Ja, dat, dat, dat is een vraag waar ik uh, geen antwoord op kan geven. Uh, dat zullen we moeten afwachten. Maar uh, als die vraag er is, dan zullen we zeker bijdrukken. Ja, en dan is het boek ook nog uh, te downloaden. Hè? Een, een digitale versie is ervan te krijgen. Hoe, hoe verloopt dat? dat? klopt, dat loopt uh, ook redelijk goed. Uh, uh, we schatten uh, dat er tot nu toe ongeveer 20.000 exemplaren uh, zijn gedownload. En verder is er ook nog een, uh, een, een, een digitaal uh, exemplaar in te zien. Dat hoef je niet down te downloaden. Uh, daar heb ik geen, uh, nog geen cijfers van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 In een woongroep van zorginstelling Kordaan in Amsterdam... heeft een vrijwilliger een jaar geleden... twee ernstig meervoudige gehandicapte vrouwen onzedelijk betast. De mannelijke vrijwilliger heeft dit zelf gemeld bij de leiding. Kordaan heeft daarna de zedenpolitie... en de inspectie voor de gezondheidszorg ingelicht. Tegen de man loopt een rechtszaak, zegt een woordvoerder van Kordaan. Met de vrijwilliger waren kennismakingsgesprekken gevoerd... voordat hij aan de slag ging. Hij had de verklaring omtrent het gedrag nog niet overhandigd. De tweede supermarktoorlog in Nederland staat op het punt van uitbreken. Over twee dagen verlaagt Albert Heijn de prijzen van duizend aanmerken. De supermarkt doet dit om te concurreren met de Lidl. En de consument die is er blij mee. Ja, nou ja, positief. Ik vind, ik uh, moet op de kleine schaal eten. Dus ja, waarom zullen we het uh, niet doen? Kunt u inschatting geven hoeveel u ongeveer bespaart per week misschien? Met even wat onderzoek doen? Nou, ja, wij zijn nog maar samen, dus uh, we, ze hebben dan 30, 35 euro. En uh, als we echt erop gaan letten, dan uh, hebben we toch wel eens zo'n uh, 10 euro echt goedkoper Als je echt op de koopjes gaat letten, dus zeg dus, uh, maar 30 procent, wat kan je winnen. Maar dan moet je wel echt de aanbiedingen aflopen. Nou goed nieuws, uh, ze zijn al tijden met van alles bezig, dus uh, oorlog is er overal. Dus uh, je staat nergens meer van te kijken. Ja. Met hun koopjesjager? Ja, in deze tijd nu wel, hè? Ja. Wat betekent dat? Kunt u eens uitleggen waaruit het nou, ja, blijkt? dan kijk je toch even wat meer de foldertjes door. En dan uh, uh, ga je toch eventjes uh, rondkijken. Vooral als je in de buurt bent, van, dan neem ik even wat mee. Vandaag is het zaterdag, boodschappendag. Hef, waar heeft u op bespaard? Ja, meestal eten natuurlijk. Hè. Snoepjes ook, die zijn ook belangrijk. Die zijn ook vaak duur. <laughs> bent u een koopjesjager? Ja, van alles, foldertjes en dergelijke, alles nakijken natuurlijk. Hè? Was... Je speurt ze door? Ja, zeker. Ja. Dus als er straks een prijzenslag ontstaat en alle winkels die gaan tegen elkaar opbieden, zo laag mogelijk, dan heeft u extra werk? Eigenlijk wel, maar je ja, gaat toch op zoek naar de goedkoopste, hè? dat is het belangrijkste. Een verslag van Matthijs Holtrop. In 2003 was er ook al een prijzenoorlog. Supermarkten moesten toen genoegen nemen met een lagere winstmarge. Dat hielden ze drie jaar vol en daarna stegen de prijzen weer. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Goedemiddag Jeroen. Op de A2 bij Eindhoven staat in de richting van Den Bosch... 4 kilometer file tussen Knopmet-Baterdorp en Best... en de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle, dus zijn werkzaamheden. Tussen Hogeveen en Zuidwolde staat ook 4 kilometer. Dankjewel Dennis. Nog een keer de hoofdpunten. Alles wijst erop dat het Syrische regime... achter de gifgasaanval van 21 augustus zat... zeggen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken nu in een verklaring.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 Nogmaals, goedemiddag. We gaan zo verder met het sportforum. Maar eerst gaan we even kijken bij Maarten Tip. Die kijkt naar Nederland-Duitsland. Dan hebben we het over EK-volleybal voor vrouwen. Het is de tweede wedstrijd van Oranje tijdens dit EK. Gisteren verloor Nederland met 3-2 van Turkije. Vandaag begon het heel brutaal tegen Duitsland met een 6-1 voorsprong maar liefst. Maar inmiddels is die voorsprong weggewerkt en is het verschil nog maar één. Langs het punt zojuist gescoord 9-8 voor Nederland in de eerste set. En dan even naar Gio Lippens die de uitslag heeft. Althans, uh, hoeveel zijn er binnen inmiddels Gio? Ja, ze zijn nog lang niet allemaal binnen hoor. Bij de eerste 30 in elk geval geen Nederlander. Het wachten is daar nog op Bouke Mollema, op die Coyada de La Gaina net buiten. De hoofdstad van Andorra, Andorra Lavea. Maar goed, Moloma moet daar nog binnenkomen. Het is echt een slagveld geweest. En de winnaar van de etappe staat vier op het podium. Met een soort smurfenmuts op het hoofd. Hij heft de handen omhoog. Met de bloemen daarin. Daniele Ratto. Hij is winnaar van de etappe. Voor Vincenzo Nibali. De leider in het algemeen klassement. Die kwam drie minuten en 53 seconden na Ratto over de streep. Samen met Chris Horner. Die had een kleine achterstand. 2 seconden op Nibali. Dan op de vierde plek Rodriguez. Dan hebben we. Sanchez op 4'19. Valverde heeft de schade beperkt op 4'46. Dan Thibaut Pinot. Toch knap hoor, want die kon niet afdalen. Had een trauma. Dat hebben we eigenlijk in de Tour al gehoord, dat verhaal. Dat kwam later terug in de Vuelta. Maar die Pinot die heeft zich prima gehandhaafd in de top daar van het klassement. En hij is op de zevende plek binnengekomen. Dan Podzo Vivo, ook hoog in het algemeen klassement. Landa de Spanjaard en Leopold Keunig de Tsjech in het algemeen klassement. Nibali aan de leiding Christopher Horner op 5. Seconden. Valverde krijgt even een tik zak wat verder weg in het klassement. Dan Rodriguez, dan Pozzovivo en dan Nicolas Roach. Want ook die kwam met grote achterstand over de streep. Basso dus opgegeven. Ivan Basso, de zevende in het klassement. Luis Leon Sanchez opgegeven. Vroeg in de kopgroep, onderkoeld. Liebe Westra opgegeven, Wout Poels opgegeven. Het was een slagveld vandaag in de Vuelta. En wij gaan verder met het sport voor met Marijn Randewijks... Sport van de Volkskrant Tjerk Bostra... vroegere captain van de Davis' Cup ploeg... en Mark van Hintem, analist bij de NOS. We gaan het hebben over tennis. Uh, Victoria Azarenka en Serena Williams... in de vrouwenfinale van de US Open... en bij de mannen vanavond twee halve finales. Djokovic tegen Favrinka en Nadal tegen Casquet. Um, Favrinka past de eerste keer dat hij bij de laatste vier zit. Casquet al een keertje eerder, maar dat is heel lang geleden. 2007 op Wimbledon. Wie is voor jou de favoriet? Uh, uh, straks, uh, Tjerk? Nou, die vraag kan je ook aan een andere gasten stellen. Er <laughs> <laughs> moet wel maar iets beters komen nu, hè? <laughs> ja, nou, ik zou je zeggen dat ik... Uh, ik is was er ik iemand was... anders die het zou kunnen winnen? Het nou ja, uiteraard. er zijn er vier, dus dat is, dat, ook daar kunnen we allemaal antwoord op geven. Maar ik, ik, het is wel duidelijk dat Djokovic-Nadal natuurlijk de... Uh, ja, dat zijn echte favorieten. En op dit moment denk ik dat Nadal de uiteindelijk echt de favoriet is. Als je ziet naar de toernooi die voor de US open gespeeld heeft... heeft hij uh, erg de beste indruk gemaakt. Maar goed, uh, ja, het, is, het is toch een beetje om het even. En, maar ik was, ben wel onder de indruk dat het hele toernooi al van Favrinka... die heeft echt al een aantal wedstrijden gespeeld waarvan ik denk... van nou, weet je, als hij, als hij zijn, zijn moment heeft en, en Djokovic speelt iets minder... dan kan hij het moeilijk maken. Maar ik zal mijn geld er niet op zetten. Maar uh, hij won wel drie sets van Murray. Dat was... De kant verdiensten van Wawrinka echt goed speelden, maar Murray vond ik echt niet scherp. Dus in die zin, uh, nou ja, goed, dan, dan kan het ook snel gaan. Hè? Dan, uh, dan uh, ook, ook de beste spelers moeten gewoon iedere keer weer heel goed spelen, willen ze winnen. Uh, Djokovic Nadal dus, maar Nadal is voor jou de favoriet. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk wel. Maar goed, dit zal een finale worden tussen hun twee, ga ik vanuit. En dan uh, kan het toch beide kanten op. Uh, ik, ik kan me verschillende finales herinneren van die twee. Uh, Australische Open anderhalf jaar geleden. Dat was zo'n wedstrijd van bijna vijf uur. Of ruim vijf uur geloof ik. Waarbij ze bij de prijzenrijken niet eens meer konden staan. Zo'n zo wedstrijd was dat. Dat was gigantisch. Ja. Ja, dat was een slagveld. Ja, goed, als, dat zijn wedstrijden die blijven hier lang in het geheugen. Dus ik hoop dat dat weer zoiets gaat worden. Dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, ik mag het jou ook vragen Mark. Wie is voor jou ja, de favoriet? Ja, Nadal. Ja, absoluut. Voor mij geen enkele twijfel. Ja, dan ga ik Djokovic zeggen, hoor. Ja, ja. ja ik vind dat zo'n uh, ja, dat is dan Nadal natuurlijk ook, maar die Djokovic hoe die zich soms uh, uit uh, netelige posities uh, wurmt... dat vind ik echt uh, waanzinnig. Dus ik zie hem dat ook wel weer doen uh, tegen Nadal. Ja, heb jij Federer gezien, uh, jij of niet? Ik heb Federer gezien. Uh, ja, die haalt gewoon echt het niveau op dit moment niet wat die uh, jaren. Natuurlijk op dit wel moment gehouden. zeg je? Ja? Nou, ik, ik heb ook al wel van de week gezegd aan een collega via de telefoon die, die heb ik ook gezegd. Ik denk nu heb ik heel lang tegengehouden, ik denk nu echt wel dat hij op zijn retour is. Ik geloof niet meer dat hij uh, een Grand Slam ooit nog gaat winnen. Ik geloof het niet. <tied> Dit is het eerste jaar dat hij een Grand Slam finale niet meer gehaald heeft. Ja. Uh, het is over. Nou, dat vind ik wat te ver gaan. Ik, ik begrijp ook dat hij. Uh, ook uit de liefde van de sport, maar ook omdat hij echt een sportman is. die toch altijd wel weer, weer wil winnen. En hij wil zichzelf ook steeds weer verbeteren. Dat is natuurlijk ook uniek. Hè? Mensen van die leeftijd die zeggen: Ik wil toch steeds weer beter worden. Ja, die leggen zich er niet bij neer. Maar ik geloof niet dat hij nog uh, weer terugkomt. en van de Djokovic en Nadals van deze wereld uh, weer gaat winnen. Ja. En hoe lang blijft hij dan doorgaan, denk je? Ja, dat is de goede vraag. Ik. Uh, Weet je, dat zijn, iedere keer denk je als buitenstaander van: dit is een mooi moment op de stop. Of dit is een mooi moment. weet je maar of je bent te uiteindelijk veel liefde nog. He? zit het zo in je bloed en zo in je genen dat je ook niet zomaar afscheid neemt van wat je het liefste doet. Weet je? En dan natuurlijk wil je, als je je hele leven, of nou je hele carrière, bij de eerste twee, drie van de wereld gestaan hebt, is het natuurlijk lastig om, om te verteren dat je nummer zeven van de wereld bent. Weet je? Uh, maar is 32 dan zo oud in de tennis? Nou, het, het gaat niet zozeer om de leeftijd 32, maar het gaat meer om. Uh, al die jaren dat je, laat me zeggen, geleefd hebt als tennisprof. En hij doet het vanaf volgens mij 16, 17. Dan is het dat is het leven van 40 weken per jaar de wereld rondreizen. Uit je koffer, hotels in, hotels uit. Uh, uh, alleen maar dit bestaan. En dan, dan de Mentale dan, uitputtingsslag meer. Ja, mentaal, maar op een gegeven moment ook. Uh, ja, nou ja, ik denk mentaal natuurlijk sterk, maar alleen. Op een gegeven moment kan dat, eens een keer, dat soort leven je een keer tegen gaan staan. Zeker als je dat dan 15 jaar doet. Ja. Ja. Er zal altijd mensen leiden. Jaar... worden in die tussentijd. Natuurlijk. Precies, dus een hele privésituatie is veranderd. Weet je, waar het in je de eerste 10 jaar van je carrière alleen maar om tennis gaat. Op een gegeven moment komen er een, paar, een paar kindertjes. Dan gaat het ook om andere dingen nog in je leven. En dan kan het moment daar zijn dat je zegt: van, Nou, ik uh, breid er een einde aan aan mijn tenniscarrière. Maar hij is wel te veel liefhebber om, om zomaar te zeggen: Ik stop ermee. En gedoseerd verder gaan? Nah, dat werkt of is niet. dat nauwelijks mogelijk? Dat werkt niet, nee. nee. Het is 100% of niks. Niet. Topsport is niet 99%. Dat, dat, werkt, dat werkt niet. Je kan niet iets uh, uh, behoorlijk goed doen. <laughs> dat werkt niet. Zeker niet op dat niveau. Nee. Dat, uh... ja, hij schijnt gezegd te hebben, toch ook dat hij door wilde tot de Spelen van Rio. Uh, ja, ergens, maar nou dat... ja, weet je, de, de Spelen in Londen vorig jaar hadden toen al mensen van dat is een mooi moment voor hem om te stoppen. Ja. Weet je, toen was hij 31 en uh, op, op Wimmelden, op gras. Ja. Nou, wat een mooi moment. Eventueel met een gouden medaille, wat het niet geworden is, maar dat was een mooi moment geweest. Ja. Um. Maar hij heeft natuurlijk wel alles al gewonnen. Behalve dan een gouden ja. Olympische medaille. Ja. Hij heeft natuurlijk alles gewonnen. Dus ja, zo'n man hoeft er ook niks meer te bewijzen. Dus in die zin. Het nee, is ja, dus de vraag van niet verliezen Het, het, verliezen het is, aan hem, het is ja. aan hem dat hij zoiets heeft van. Ja, wat, wat, ja waarom nog eigenlijk? Ja. Ja. Is dit het jaar van de doorbraak van Van Vrinca? Nee. Nee, Van Vrinka is al jarenlang bij de beste twintig spelers van de wereld. En dat wordt geen top 3, 4 speler. Dus die, die, die, die, die zit daar er ergens tussen. Dus niet de doorbraak van hem. Kijk, het is een speler die. Die al jarenlang van uh, toppers kan winnen. maar net zelf niet de uh, absolute topper is. En niet genoeg wind achter elkaar. om, om ook echt die finales te, te pakken? Ja, weet je, je kan incidenteel, of niet incidenteel. Maar er zijn meer mensen die, uns, die eens een keer een Grand Slam gewonnen hebben. Weet je? Maar niet zoals Djokovic, uh, uh, Nadal, Federer... dat ze er uh, uh, tien gaan winnen. Weet mm -hmm. je? Dat zo'n speler is het zeker niet. Ja. Dan even de vrouwen. Nou begin ik met jou, Mark. Wie is de favoriet bij de vrouwen? <laughs> Nou, dat zal Williams zijn. Ja, ja. Dat zal... Ja. Nou, we hadden het er net over, dat vond ik, om maar even op terug te komen, uh, tijdens de reclame, uh, over doping in de tennissport. Ja. Als je dan kijkt naar uh, Williams. Ja. Nou, hij is een oermens. Hè? Ik denk dat dat wel, uh, alhoewel ze totaal andere postuur heeft dan haar zus. Ja. Dat is echt een la lange, slanke dame. En Zij is echt uh, ja, super sterk, super maar ja, dat is, is haar moeder en haar vader ook. Dat zijn ook twee beesten eigenlijk. Dus wat dat betreft, uh, is het, volgens mij zijn dat wel uh, degene. Ik ga niet iets anders beweren, echt niet. Uh, dus in die zin geloof ik wel dat dat wel is zoals zij is. Maar buiten het feit dat zij fysiek sterker is... dan al die dames bij elkaar... Is, is zij, uh, be beschikt zij ook over, een, bijvoorbeeld technisch gezien... ook een ongelooflijk goede service. Zij serveert echt ver weg het beste in het hele vrouwencircuit. Hm. Dus behalve het fysiek heeft ze ook op technisch gebied... een aantal dingen die, die ook echt goed zijn... Dus wat dat betreft market, uh, is, is, is zij wel absoluut de, de favoriete. Ook zo belangrijk voor, de, voor die sport. Hè? Voor, de, voor de uitstraling van de sport eigenlijk. Want ja, zoveel sterren heb je, heb je eigenlijk bij het vrouwentennis. Niet, niet voor de buitenstaander. Ik bedoel, iedereen kent Williams wel. Ja. Maar vraag op straat uh, wie Azarenka is. En de mensen ja. weten het natuurlijk ja. niet. Maar Charafo, wel, uh, Charafovo Charafovo ook heen, nog wel natuurlijk. Die heeft het ja. niet meegedaan. Ja. Je hebt er maar weinig uh, met het, uh, bij ja. de vrouwen. Het is dus het vrouwentennis is op dit moment uh, nou, buiten Williams. Dan is het eigenlijk heel erg breed. Ja. Weet je, en dat is... Aan de ene kant mooi voor de sport, aan de andere ja. kant is het weer minder goed. Ja, je, je, je hebt sterren nodig. Geen, je hebt een één of twee, drie ja. aansprekende ja. Ja, namen nodig. Ja, precies. Hè. Waar mensen zich echt aan willen spiegelen. Of tenminste de jeugd. Hè. En, en, en, en nu heb je eigenlijk uh, heel veel goede... Maar dus ook meer kans op een, nu een Panetta die in halve finale zit ja als ik jullie vragen wie is Panetta ja, geen idee zeg nee, dan. Nou, weet je dan geblesseerd geweest heb ik begrepen en daardoor, ja ja, ja, ja natuurlijk ja, ja, ja. Um, ja als je die namen noemt uh, en je zegt uh, we hebben een aansprekende figuur nodig dan vraag ik hebben die in Nederland nog en komt die nog nou dat laatste dat vast wel uh, dat, dat gaat ooit wel weer eens komen uh, maar op dit moment heb je uh, nou, niet een aansprekende figuur waar, waar laat zeggen, de jeugd zich aan spiegelt. Moeten we wel zorgen maken over het Nederlandse tennis? Nou, zorgen maken, dat moet je niet te snel doen. Maar je moet je wel, tenminste wij, hè, ik, omdat ik in de tennis zit... moet er wel heel erg mee bezig zijn. Zorgen maken is weer wat anders. Maar we uh, moeten met z'n allen binnen het Nederlandse tennissport... wel heel erg zorgen dat we een, een, zo'n klimaat scheppen. Zodat de kans groot is dat je weer toppers krijgt. En uh, we hebben, weet je... Ik, ik, ik kan vier mensen noemen die de top 100 van de wereld staan in, uit Nederland. En dat is op zich best aardig. En best goed. Het zijn slechtere tijden geweest. Maar we hebben niet iemand die in die top 20 speelt nu. Weet je, ik zeg altijd iemand die de tweede week van een Grand Slam nog op teletext staat. Mm -hmm. Dat hebben we nodig. En dan gaat het ook weer leven. Zoals we ja, 2003, uh, tien jaar geleden, Martin Verkerk finale, Roland de nou, daar Uit het niets. Uit, ja, nou, uh, dat, uh, dat uh, zeggen uh, mensen uh... ook weer snel. Uit het niets. Dat als je dan in tennis zit, is het niet uh -huh. uit het niets. Nee, oké. Okay. Het is, uh, dan krijg je verhalen van een dag vliegen. Nou, je staat niet nummer 13 van de wereld als een dag Dat lukt niet. Mm -hmm. Maar uh, dat soort resultaten heb je nodig om een sport weer uh, op de kaart te zetten. En, en, en het is te vaak negatief in het nieuws. En ja, goed, ik kan allerlei dingen noemen wat ik wel goed vind. En een heleboel dingen die, die minder goed zijn. Maar je moet het toch altijd proberen... op een positieve manier weer te benaderen en uit te dragen. Je, dingen afkraken, dat is niet zo moeilijk. Nee, in het, in het verleden had je ook nog wel eens... dat uh, Nederlandse uh, jeugdspelers uh, de jeugdtoernooien wonnen. Ook daar hoor je op het ogenblik... Ja, sorry als nou, het negatief de laatste, klinkt, maar nee, nee, nee, nee, klinkt dat negatief, is natuurlijk want, wel zegt, zo. Kijk, feiten. Zijn, is, als je met feiten komt, is het niet mm -hmm. negatief. Dat is gewoon de waarheid. Um, de laatste was geloof ik uh, Timo de Bakker... die uh, Wimmelden won bij de jeugd. Dat is een aantal jaren geleden... Maar ook dat, weet je, dat is, dat is op zich wel mooi als dat gebeurt. Aan de andere kant is het echt geen garantie voor uh, succes bij uh, het, het seniorentennis. Maar wat het, voor klimaat moeten we scheppen dan? Nou ja, weet je, ik, ik denk... Um, kijk, een sport als tennis, wat ik had het net al over had, is natuurlijk een individuele sport... Uh, waarbij het moeilijk is om als eenling... Uh, door te komen. Dus het mooiste is als je op een gegeven moment weer een, een groep hebt... zodat je elkaar echt beter maakt. Ja. Hè? Toppers maken toppers, zeg ik altijd. Dus je, je moet elkaar beter maken. Um, ja, weet je, je hebt het snel weer over de mentaliteit. Uiteindelijk gaat het ook om... de weg voor een individuele sport, in dit geval tennis... is, uh, het begint bij je zesde... Als je zes bent of zeven bent of acht bent, je gaat tennissen tot 2, 3, 24. en En die jaren is alleen maar investeren ja. en doorgaan en doorgaan. Ja. Weet je, hoe zwaar is dat? Die kleine toernooien, Dat is een, alweer een zwaar woord. Weet je, als je echt passie hebt, vriesen, als je echt iets nou. gaaf vindt, dan, dan vind je dat niet per definitie zwaar. Want dan ga je juist door die jungle heen. Weet je, dat is wat je gaaf vindt. Mm -hmm. Als je het steeds zwaar vindt, dan, ga het niet, dan gaat het er niet worden. En als we ja. dan met z'n ja. allen gaan zeggen, maar goh, wat heb jij het zwaar, nou ja, dan krijg je het vanzelf heel zwaar. Dus je moet bereid zijn vooral, niet alleen willen, maar bereid zijn weet je, om steeds weer door te gaan en ja. door te gaan en omgaan met die, met die teleurstellingen. Opofferen. Opofferen, weet je, ja. en, en die wereld rondreizen en dat, dat heeft vaak wat met financiën te maken. Er zijn heel veel mensen die kunnen het zeker tegenwoordig, dat is lastig te betalen. Hmm. Sponsoren staan bij een individuele sport niet in de rij. Want nee. wat heb je aan een individuele sporten die 40 weken per jaar in het buitenland zit? Ja. He, dat, dat is ook nog eens een keer zo. Het maar. Dus het is wel een verdomd moeilijke sport. Wat, wat voor mij lastig uit te leggen is aan mensen die niet echt in het tennis zitten. Hoe, hoe moeilijk het is. Ja. Maar uiteindelijk komen degene die maar doorgaan en doorzetten... Die, die komen, komen er, er wel. wel. Daar, daar Zo'n Seisling bijvoorbeeld. Dat is een jongen die, die is nu 26, 27... Die heeft het laatste jaar, laatste twee jaar... doet hij het goed, maar al die jaren ervoor... was hij ook al goed. Maar ja, dat waren nog steeds jaren dat je aan investeren was. Ook financieel, weet je. Dan, dan, je maakt zoveel kosten. Ja. dat het ja. gewoon, Maar hij gaat toch door. En uiteindelijk staat hij nu iets van 60 in de wereld. Ja, dan kunnen wij zeggen, ja, wat is 60? Maar ik vertel je dat dat... Is al serieus. Mm, dat is wel ja. goed. Het, het is mooi dat je zijn naam noemt. Hij maakt geen deel uit van het Davis Cup-team. Uh, dat volgende week tegen Oostenrijk speelt. Voor een plaats in de wereldgroep. Uh, hij is de nummer twee van ons land. Maar hij vindt zich op dit moment geen toegevoegde waarde voor het ja. Davis Cup-team. Voor Jan Siemering is dat een tegenvaller. En uh, vertelt als teamcaptain dat hij nog geprobeerd heeft om om te praten. Ik heb hem uitgelegd, ook eh, hoe ik er tegenaan kijk. Dat hij ook eh, alles in een breder perspectief moet kunnen zien. Dat hij ook eh, naar oplossingen moet zoeken. Dat wij hem die oplossingen ook kunnen aanbieden. Dat hij eh, een speler is die juist nu in deze periode in een team gaat fungeren. Want het is een individuele sport natuurlijk, tennis. Het hele jaar ben je op jezelf aangewezen nu ben je met elkaar. Dan heb je juist in deze periode, kan je elkaar daarin helpen en steunen.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 Beslissen? Ja, ja weet je, zoals Jan het uitlegt, dat is, dat is duidelijk. Alleen ik weet niet precies de in zijn outs en de reden waarom hij uh, zichzelf niet in staat acht om te om spelen. Feit is wel dat hij uh, ja, uh, tot twee maanden geleden heel goed deed. En de laatste twee maanden niet. Hij heeft nauwelijks meer iets gewonnen. Dus ja, wat ik gelezen heb, ik heb uh, Igor zelf daar niet over gehoord. Maar wat ik gelezen heb is dat hij zichzelf niet als toegevoegde waarde ziet voor het team. Nou, dat, is wel, dat is wel eerlijk. Je kan zeggen, ja, dat is een afhaker, maar dat is gewoon wel zo... Van, luister, ik ben op dit moment, ik voeg niks toe. Maar Jan's mening, of Jan's verhaal, is dat hij ook door zo'n teamproces... en door zo'n uh, uh, ruime week dat je naar zo'n na zo ontmoeting toeleeft... dat je daar in zo'n groep juist ook wel weer uit kan komen... En, en ik heb dat ook vaak meegemaakt met spelers die, die niet goed binnenkwamen. Zeg, die niet goed bij me binnenkwamen in zo'n trainingsweek. Maar in zo'n week trainen in zo'n groep. Je staat vier uur, vier, vijf uur per dag op de baan met elkaar. En je maakt elkaar scherp. Je maakt elkaar beter. En op een gegeven moment kunnen er ook weer dingen ontstaan. En daar, daar kan uiteindelijk weer een stukje vertrouwen uitkomen. Dus in maar, die zin kan ik van Jan wel begrijpen dat ik me graag bij had. Gehad. Maar hij voegde daar aan toe, Jan Simmerink, dat, uh, dat oorzaak niet fysiek was. Dus het is een mentale kwestie. Nou ja, ja, wat ik zeg, hij, hij voelt zelf. En ik ben niet van toe, ik voel mezelf. Ik heb niet genoeg vertrouwen om, uh, om, om daar uh, wellicht uh, mijn potjes te winnen. Ja, ik begreep dat ze, dat ze bij de US Open uh, tijdens de dubbel ook de partij min of meer een beetje weggegeven hebben en ook echt dramatisch gespeeld te hebben samen. Samen ja. met uh, Robin Haasen. Ik kan me ook nog voorstellen dat als je dan inderdaad. Uh, dat het onderling. Uh... Nou, ja, ik weet niet of het onderling iets speelt. Maar als je dan je, jezelf uh, uit het put te laten trekken. Kan je dat ook bij, dus, tijdens een dubbel proberen? Die hebben ze toen in Australië. Volgens mij hebben ze nog een oh, aardig finales, uh, aardig ja. uh, accentje ook nog opgehaald ermee dat je, je dan daar ook door laat, laat motiveren. Maar kennelijk kan hij dat dus niet. Want hij heeft het ook tijdens die, tijdens die dubbel... Ja. Euh, nou ja, ze hebben nog net niet de bal tegen elkaar aangeslagen... maar zo, daar kwam het ongeveer wel op neer. Ja, ja. en of er meer aan de hand is, dat, dat weet ik echt niet. Nee, dan, daarom dat, het vond, dat, is moeilijk oordelen dat, uh, dat... dat... Nou ja, dat, dat als maar je... ik denk dat hij gewoon zelf voelt van... luister, ik ben op dit moment totaal ja. niet in vorm. Nee. Ik voel me niet prettig bij om nu eventueel... de, de, de te moeten trekken voor het Nederlands team. Ja. Hoe nou, groot is ja. het verschil met of zonder hem? Nou, ik vind hem wel een, uh, een, een speler die in staat is van hele goede spelers te winnen. Hij vindt een bepaald speltype, hij speelt aanvallend. Uh, gaat graag naar het net, kan sursvolley spelen. Uh, kan ook van waarde zijn, eventueel in een dubbel. Dus uh, ja, weet je, ik, ik aan alle kant denk Oostenrijk, ze spelen op Grevel. Uh, daar is uh, Hazen geschikt voor, daar is ook Timo de Bakker geschikt voor. Dus ja, ik, ik, ze hebben een hele goede kans. Want het is ook nog wel eens een behoorlijk goede loting eigenlijk. Dus ze hebben Jurgen Melser hebben ze bij de Oostenrijkers. En dan uh, houdt het heel ja, ver daarop. op. Hoe gaat het, hoe gaat het dan? Laten Sorry. we even naar volleybal kijken. Want uh, we zitten aan het einde van de eerste Maarten. 24, 23, set. Maarten. 24-23, setpoint voor Duitsland. En het is echt stuifentje wisselen. Uh, Nadat Duitsland die grote achterstand van het begin weer gelijker getrokken. En nu Nederland dus even onder druk. Maar de aanval met Anne Buijs En uitstekend binnengeslagen. Oh, ja. En 24-24. En zo wordt het een mooie, spannende eerste zit tussen deze twee ploegen... ...waar Duitsland toch vooraf huizenhoog favoriet was. Zelfs een van de favorieten voor de titel. En zie je maar dat Nederland in een hele zware pool is ingedeeld. Dat bleek gisteren al tegen Turkije. Waar Nederland in de eerste twee sets volledig werd weggespeeld. Maar uh, toen toch op een gegeven moment de smaak te pakken kreeg en weer bijkwam. En nu gaat Nederland gewoon vanaf het begin heel goed mee in deze wedstrijd. met Dus aan het begin die voorsprong. Toen kwamen de Duitsers terug en nu komt Nederland op setpoint bij 24-25. Dank u wel zijn een uitstekend blok van uh, onder andere Manon Vlier samen met Robin de Kruijf aan het net bij Oranje. En een nieuwe service voor Anne Buijs bij 24-25. En het zou toch een leuk stuntje zijn. Meteen de eerste set winnen tegen Duitsland. Het zegt nog niks over de wedstrijd. Maar het zegt wel dat dit jonge Nederlands team gretig is. En dat ze heel graag willen scherp serveren. Dan eindigt hij wel eens in het net. En dat is wat uh, Anne Buijs nu uh, gebeurt. En daarmee is het 25-25. De stand is weer gelijk getrokken. En heeft ook Duitsland dat setpoint van Nederland weggespeeld. En mag Duitsland aan de andere kant gaan serveren. Het gebeurt via Marin Brinker. Een van die speelsters die toch al een aantal jaren deel uitmaakt van het Duitse team. Duitsland dat toch een meer ingespeeld team is. Een aantal werd werden als jeugd wereldkampioen. En sindsdien doet Duitsland het seniorenniveau ook heel goed. En nu, dankzij een goed blok, staat Duitsland weer op setpoint bij 26-25. En dat betekent dat we weer even alle hens aan dek bij Nederland. Maar gisteren liet die ploeg toch al zien, de ploeg van Guido Vermeulen, dat ze niet zo heel erg onder de indruk zijn als ze even achter staan. En dat ze ook wel tegen een beetje druk kunnen. Dat moeten ze ook nu laten zien met die nieuwe service van Brinker aan de kant van Duitsland. Paas is goed, Setup up van Stoltenborg en de aanval eindigt dan in het Duitse blok. En zo is met 27-25 de eerste set toch voor de Duitse ploeg. Maar Nederland heeft zich daar van een uitstekende kant laten zien. En laten we hopen dat Oranje dat goede spel in de tweede set straks ook verder kan laten zien. De eerste set voor Duitsland met 27-25. Toen we, toen we onderbraken net, wilde jij nog maar ja. één vraag aan, uh, aan nou, Tjerk stellen? Ja, ik aan Tjerk wilde ik, wilde ik eigenlijk wel een Iger vraag stellen Zijsling. over Sijsling. Ja, ja. Want uh, die zegt dus af voor een belangrijk toernooi. Als je dat als voetballer doet afzeggen voor een belangrijk toernooi. Voor een interland, ja. Ja, dan word je weggezet in Nederland uh, als, als een watje. En dan is het over met je carrière. Ja, nou ja, dat is bij tennis niet zo. Want uh, ten eerste heb je niet zoveel spelers om, uh, om uit te... Uh, ja, Kruijf uh, heeft uh, afgezegd voor Argentinië destijds. Uh, ja, uh, ja, dat uh, klopt. Die carrière ging nog even door. Ja. <laughs> een klein ja, tegenvoorbeeld. Een beetje voor <laughs> ja. Nee, maar ja, met je ene kant ik wat je zegt. Aan de andere kant uh, is het ook wel weer... Um, een tennisser is wel gewend om, om zijn eigen verantwoordelijkheid te pakken. Ik bedoel, en, en eerlijk te zijn. Bedoel, op het moment dat jij je verantwoordelijkheid pakt en zegt van... luister, ik ben niet fit. Of het nou fysiek is of metaal of ik ben niet in vorm of whatever. Ik ben niet klaar voor om een goede prestatie voor het Nederlands team te hebben. Dan moet je niet bij mij zijn. En dat is gewoon, kan je ook zeggen, dat is hartstikke eerlijk. is professioneel. is, is het professioneel. Ook, ja. Ja, een snijder, om even terug te komen op voetbal... had ook zelf tegen Van Gaal moeten zeggen... Uh, je moet mij nu niet oproepen, want ik ben niet fit. Mm -hmm. Ja, want wat was er gebeurd als Sneider inderdaad niet fit was geweest... Van Gaal roept hem wel op en blijkt dat hij niet fit is. He? Dus ja, maar ander kan dus ook dat er natuurlijk veel minder tennissen zijn. Uh, je hebt niet een, een pool van 15, 20 spelers zegt van van zeggen... nou, jij niet, nou, dan hoef ik je nooit meer te zien, dan komt de volgende wel. Weet je, dat heb je niet. Je, ben, je, je bent ook min of meer afhankelijk van deze spelers. Ja, een niet-fitte Zeiseling kan altijd beter zijn dan een wel-fitte uh, nummer tien... Ja, behalve als het fysiek is. Hè? Als iemand echt fysiek niet fit is, dan heb je niks aan hem. Maar als iemand nou ja, mentaal niet fit is, ik denk dat je hem daar ook in zo'n week echt wel weer overheen kan helpen. Dat is, dat is natuurlijk wel mogelijk. Mm -hmm. Goed, ik wil van tennis naar, naar voetbal gaan, uh, naar transfers. Uh, Garrett Bale uh, naar Real Madrid. Uh, 100 miljoen euro. Uh, <laughs> Marije? Ja, moeten we kunnen we daar nog iets over? over zeggen? Nou ja. nou, ik vond het van ik geweldig dat uh, was studiosport, geloof ik. Uh, die hadden zo'n teller mee laten lopen met wat hij verdiende eigenlijk per seconde en wat hij daarvoor kon kopen. Ja, Ging dat, dat ze eigenlijk <laughs> alles ja. Ik bedoel, Ja, ik zou zeggen, dus bezoek de website en je weet, je weet ongeveer waar welk pers perspectief uh, je dat moet plaatsen. Ja, bizar. Maar ja, ik begrijp ook wel weer dat hij dat, hij dat, dat hij dat gaat terugverdienen. Dus ja, wat maakt dat dan eigenlijk... Terugverdienen voor Real, bedoel je? Ja, ja. ik bedoel, uh, als je de Champions League eronder verder helpt... en wat paar shirtjes verkoopt, dan, uh, dan komt hij aardig uh, aan dat bedrag, geloof ik. Dus en ze, ze reizen een keer naar uh, Amerika of, of uh, Singapore, waar dan ook, spelen daar een toernooi. En ze krijgen daar ook een enorm bedrag voor, dus ja... Yeah. We roepen allemaal dat het geweldige bedragen zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het is wat de markt ervoor geeft. Tjerk? Ja. Check. ja. Ja, je, voor mij, het zegt mij niet zoveel, 100 miljoen, of, of straks is het 200 miljoen. En, uh, weet ik veel. Het, ik weet ook niet hoe het eruit ziet. Ik weet niet wat het is. Het is maar een getal weer, weet je. Je hoort weer wat. En we vinden het allemaal belachelijk. En dat, dat zal ook ongetwijfeld zo zijn. Uh, wat jij zegt is natuurlijk ook waar. Van het zal ergens wel marktconform zijn of het, wordt weer, het, het moet natuurlijk kunnen. Moet terugverdiend worden. Uh, maar ja, die jongen kan er ook niet zoveel aan doen. Die, die voetbalt zo goed mogelijk en dit wordt voor hem betaald. En, uh, het, het zij zo. Al te doen dus. Het zij, ja. Hij ja. kan natuurlijk niet ja, zeggen, nee, dat gaan we niet doen. De vraag die is, wat, wat moet er een goede voetballer... maar wat moet er helemaal met Ritter mee als je Euzil moet laten gaan daardoor? Ja, dat is een vraag. die, die wereld ja. waar ze in leven. Hè? Dat met ja. natuurlijk van, hoe gaat is, het allemaal? Ja, nou, dan ja, dan dan snap ik, je ik, dat ze zullen laten gaan. Uh, nee, absoluut niet. Het is een fantastische speler. Maar ja. een ander soort mij. speler ook. Het heeft er niks met beeld te is maken. Het is een nummer 10, uh, precies. Dus die, ja. hadden ze, die hadden ze ook makkelijk... Nee, maar goed, het uh, een uh, heeft wel verband met worden. het andere. Ja. Want uh, ja, dan dan voor de, de ander weer krijg je weer geld terug. maar, ja, maar, maar. Al, maar het, heeft, het heeft iedereen uh, verbouwereerd. Zelfs uh, de spelers van Madrid. Ja. Uh, zelfs Ronaldo die dus gewoon kwaad is dat. Uziel verkocht. Dus het is onbegrijpelijk. Maar ja, het is goed. Er zijn een mechanismen in de top van de voetbalwereld. Het gaat om vaak... Ja, andere redenen dan, dan voetbal alleen. Hmm. Ik vind overigens wel de bedragen... en ik kom uit de voetbalwereld maar <laughs> dat ja. vind ik belachelijk. Omdat, omdat ik uh, ook wel weet dat het terugverdiend wordt hè, aan merchandising. Maar ik vind het ethisch niet verantwoord... dat bijvoorbeeld de banken in Spanje zo'n transfer uh, moeten ondersteunen. Terwijl uh, we allemaal weten wat er aan de hand is in Europa. Dus ik vind ja. het wel een heel slecht signaal. Zo, maar ook dat wat jij zegt vinden we allemaal... Ja. En toch gebeurt het. Ja, ja, nee, ik ga, ja, ik ga niet, niet proberen dat, om, om de ethiek de te veranderen. De voetbalwereld houden. is een andere wereld dan de ik gewone zeggen, wereld. Ja, ik wou zeggen, ik nog niet de ethiek, maar tot een, een, een, een, een hoog verklaren in het voetbal. Uh, nou, niet echt moet de, er moet ergens een keer iemand zijn die zegt van jongens, dit, dit, stoppen, dit, dit, het, stoppen, dit gaan stoppen, we niet meer doen. Ja. Dit. ja, maar dat gaat niet gebeuren. Nee. Een soort tweede uh, situatie Bosman krijgen, dat, dat, dat de situatie helemaal verandert. Nou, uh, ja, het uh, hele uh, Bosman de is natuurlijk is is, dus volledig mislukt, want ze tekenen gewoon een contract voor drie jaar. Na twee jaar moeten ze weg. Ze worden niet meer opgesteld ook. Ja, niet meer ja. dus het dus het heeft Shantalië, een aantal jaren dus... natuurlijk wel voor opschudding en, en voor, ja, voor veranderingen gezorgd. Ah, maar het is, is een al heeft, is daar is nu daar wel op ingespeeld en ja, het effect daar is natuurlijk wel van, is wel weg. Jawel, maar en, en uh, als je kijkt naar de afgelopen transferperiode, hebben we het in Nederland natuurlijk fantastisch gedaan. We zijn, ik geloof, uh, op één land na nou, zijn we het land wat het best verkocht heeft. Maar ook het minst gekocht verkocht heeft. heeft. Ja. Dus dat typeert je weer als opleidingsland. Er is enorm veel geld binnengekomen. Waardoor de Nederlandse clubs een financiële huishouding weer redelijk kapot mm -hmm. kunnen krijgen. Ook heel belangrijk. Dus dat vind ik wel heel positief. Het is misschien heel positief dat de Nederlandse clubs... hun huishouding eh, financieel op orde <laughs> hebben. Maar ja. als je tot nu toe de resultaten <laughs> ziet in Europa... Ja. vraag ik me af of we er erg blij mee moeten zijn. Nee, daar ben ik, daar ben ik helemaal met je eens. Kijk, ik heb natuurlijk ook de wedstrijden gezien van, uh, van Utrecht, Feyenoord uh, en PSV. Ja, jongens, dan lijkt het uh, gewoon uh, een, peuter, ja, een, een kleuterklasje <laughs> tegen, tegen volwassen mensen eigenlijk. Hè. Daar, daar komt het op neer. En, uh, ja, dat is schrijnend, schrijnend om te zien. En uh, dat, uh, dat doet wat pijn, ja. Gaat het bij Ajax hetzelfde gebeuren, nu uh, Aldewereld en Eriksen weg zijn? Ja, Natuurlijk, Ik vond, vond ik de beste verdediger, centrale verdediger van Nederland. Uh, vond ik echt een topper in alles. Ook zijn, zijn uitstraling oh. op het veld, er stond de, de, stond de vent. Uh, en uh, die zullen daar zeker een hele hoop hinder van uh, gaan ondervinden. Uh, want ze hebben alleen eigenlijk Duarte aangetrokken in de, uh, in de, in de, in de stop nu. Dus ik denk dat dat... Uh, ja, ja, en ze het, proberen het met eigen, eigen kweek uh, verder op te lossen Ja, verder natuurlijk. op te lossen. Maar wat, wat je dan krijgt is dat... Uh, we hebben een jubileleague in Nederland. Maar de eredivisie is ook een jubileleague geworden. En zo moet je er ook echt naar kijken. Het is vermakelijk. We hebben, we hebben twee keer een jubileleague. <lacht> uh, nou, maar dus. dat is ook de reden waarom clubs... Als, met alle respect Zwolle. en mee hebben natuurlijk ja. continu dat soort clubs... Die allemaal straks een kans Boven hebben. niet mee gaan draaien. Ja. Ja. Het is niet zozeer dat Zwolle nu eens veel beter is. De goede clubs zijn allemaal minder geworden. ja. ja. Had, ja. had Ajax, Mark, uh, slagvaardiger moeten zijn met het geld dat binnenkwam? Uh, ze zijn nog even bezig geweest, maar op een zodanig laat moment... dat, dat, uh, dat er geen kans meer was om iemand binnen te halen. Uh, Links-buiten bijvoorbeeld. Ja, daar dat ben ik wel met je eens. Bijvoorbeeld was denk ik met name een fantastische speler geweest voor Ajax. Want op de flanken hebben ze een heel groot probleem. Uh, met Fischer, die nu uh, eigenlijk uh, een beetje uitgerangeerd is op dit moment... Uh, uh, op de bank gezet wordt door, uh, door Frank de Boer. En mm -hmm. Aan de andere kant, Krikic, een totaal overbodige aankoop. die echt helemaal niks toevoegt. behalve zijn grote naam. Is een speler uh, die uh, continu naar binnen komt en in de bal komt. Zijn je... is dat hij nog steeds speelt? Ja, ik vind ja. Ja, inderdaad, ja. ja ik zou dan uh, lekker een jongen uit de jeugd opstellen. Ze hebben genoeg goede daarachter. Maar hij werd wel gewisseld, he, de laatste wedstrijd. Ja, hij werd gewisseld, de laatste wedstrijd. Ja. Maar dat, dat heeft me wel verbaasd. En inderdaad, als je 80 miljoen hebt uh, om te besteden. Dan, uh, dan vraag ik me wel af waarom dat er een hemelsnaam niet geïnvesteerd is. Want ja, maar het is je, te zegt, je zegt het natuurlijk net zelf ook wel dat je vindt dat, uh, dat, uh, dat die, die grote bedragen, dat vinden we eigenlijk te veel. Ja. Volgens mij is het beleid bij Ajax dat een speler een bepaald bedrag mag kosten. Dat ze daar niet overheen willen, dat ze daar ook als spelers op, op, afgeketst, de, ja. spelers op afgeketst zijn. Ja, dan kan je ook zeggen: nou blij dat er eindelijk een club is die zegt, oké, okay, we vinden die speler zoveel waard en niet, zo, en niet meer. Punt. En dan als, als, hij meer, als hij meer gevraagd wordt, dan nemen we hem dus niet. Je hebt ook te maken en, met je achterban. Je hebt ook te maken met uh, dadelijk Barcelona, Milan, Celtic. Met alle respect, ja, weet je. Maar het is moeilijk om wat, op te roepen, wat gaan we dat doen? Het is moeilijk om op te roepen tot ethiek aan de ene kant... en dan vervolgens aan de andere kant Zeker? dat resultaten nee, resultaat te Maar ik, ik bedoel, ik bedoel er ook er niet dat ze veel midden. geld daaruit moeten nee. geven. Maar ik, ik verwacht dan van een club als Ajax... met een uh, fantastisch scoutingsapparaat... dat in Scandinavië en ja. in, in, in landen waar het nog ja. vrij goedkoop is... in voormalige Oost-Europa... dat daar spelers gehaald worden die weer kunnen voldoen aan, uh, ja, aan en Ze halen die verdediger van Utrecht. En die blijkt nu niet klaar voor het grote werk. Ja, ja, de, dat van de oren. Ja, dat is dan toch een dingetje raar. Want je weet dat ja. al, de wereld gaat wegvallen. Dus ja, dat is dan, dat, dan zou ik dan wel daar een, een directe versterking genomen hebben. En niet iemand die voor de toekomst gekocht ja. is. Ja. En wat ja. jammer is, is natuurlijk dat we, dat we zo'n Van Ginkel... Die, die voetbalt nu niet. Weet je, zo'n ja. jongen ja. naar Chelsea... dan wat mij betreft verhuren naar Ajax. Maar dat was natuurlijk een geweldige voetballer Ja, maar dat wilde Van ik tussen niet, niet. ja, ben je ja, uitgekletst. Dat soort types. de waren is Ajax natuurlijk goede spelers. Absoluut. Van Ginkel, ja. maar zo zijn er uit het verleden natuurlijk wel meer te noemen. Zijn, gaan de meeste spelers te vroeg naar het buitenland voor het grote geld? Mm -hmm. Als je nu kijkt naar uh, de ontwikkeling van bijvoorbeeld een Bruma en een Rekiek. Uh, denk ik dat het voor de jongens toch goed is geweest om naar buitenland te gaan. Want ik vind wel dat zij daar enorm veel bijgeleerd hebben. He, ze, ze komen terug toch uh, als, als volwassen spelers. Je ziet ook dat ze fysiek enorm gegroeid zijn. En mentaal. Uh, ik zie bij die verdedigers. Maar ze komen natuurlijk terug naar Nederland omdat ze het toch net niet gehaald Precies. hebben. Precies, ja, inderdaad. Dus je, je kan zeggen. Aan de ene kant van, uh, uh, is het de moeite waard geweest om daar naartoe te gaan, want je speelt uiteindelijk niet in het eerste elftal. Aan de andere kant uh, bouw je door je trainingservaring en het mentale aspect in een andere voetbalcultuur zoveel op dat je in Nederland van toegevoegde waarde uh, bent. En dat heeft ook te maken met het gebrek aan niveau op dit moment. Want hoe is er Nederlanders nou mogelijk dat twee jongens van, uh, van 19 het uh, centraal duo van, van PSV, PSV op dit moment ja. zijn. Ja. ja, dan kun je bij He? die jongens net zeggen dat ze waarschijnlijk op uh, toch wel uh, uh, eigen initiatief naar het buitenland zijn gegaan. Uh -huh. Maar ik vraag me af in hoeverre je dat kunt zeggen van van Ginkel. Wat ik toch begrijp is die toch min of meer gedwongen geweest. Die wilde liever naar Ajax. Maar, maar die wist toch min of meer gedwongen naar, naar Chelsea te gaan. Nou, ze ja, die wilde hem heel graag hebben, zei hij tegenover. Ja, nou, dat ja. is Maar goed, Chelsea heeft ook een samenwerkingsverband met Vitesse. Dus daar, daar, daar zullen ongetwijfeld ook wat afspraak, afspraken zijn geweest. Er Tuurlijk. zijn lief van ik zes spelers van Chelsea weer bij Vitesse terechtgekomen. Dus we doen nu wel alsof Van Ginkel zelf de keuze heeft gemaakt om naar, uh, naar Chelsea mm -hmm. te gaan. Ik denk als Van Ginkel zelf had mogen kiezen dat hij waarschijnlijk bij Ajax had gezeten. Ja. Dus Kijk ja, eh, nou ja. Nog even de transferperiode. Uh, die is eindelijk afgelopen. Een maand nadat we in Nederland zijn begonnen met voetballen... waardoor Eriksen en al de wereld uh, de eerste vier, vijf wedstrijden van Ajax 6... geloof ik zelfs, hebben meegespeeld, maar daarna niet meer. Um, er gaan steeds meer stemmen op uh, voor een transferperiode... die duurt tot 1 augustus. Ja. Uh, gaat dat er ooit komen? Ja, of zijn is... de belangen te groot... Precies dat, en, en uh, er is niks zo conservatief als de voetbalwereld, dat ja. weten we, dat hebben we ook <laughs> kunnen zien aan doellijntechnologie. technologie, daar roepen we al twintig jaar over dat het moet veranderen, uh, en dat duurt dan ook twintig jaar <laughs> voordat het ja. uiteindelijk... Uh, maar iedereen is allemaal met elkaar eens? Ja, ja, maar dat geldt ja. ook voor het, ja, het ja, geldt weinig weinig ook. voor Iedereen vindt dat precies. Dus dan denk van, als we de z'n allen vinden, wat is het, het is, probleem? Het is toch te gek voor woorden dat je als Ajax zijnde voordat je net voordat je Champions League in moet, ja, kan twee van ook. je beste spelers maar je kan gewoon niet maken uit. naar je seizoenkaart. Hij nee. mensen die kopen een seizoenkaart. Is en, en, en, Dit dat is het echt. En, ja. en je denkt, dit is een mooie aftal, Daar ga ik eens een jaar naar kijken. Ja. En vervolgens dan gaan je beste spelers weg. Ja. Ja, je vraagt heel ja. af waarom het zo lang moet duren. Ja. Want ja, Beel ging al naar Real Madrid. Dus dat was duidelijk dat Tottenham geld kreeg. Dus die hadden Eriks ook al veel langer kunnen halen. Waardoor Ajax ook al veel langer. Een andere speler had kunnen halen. Ja, als de halen. datum anders gelegen had, was het waarschijnlijk ongeveer het, hetzelfde het, gebeurd. Ja, alleen wat vroeger. 30 ja. september <s heeft een Sache> geweest? Of, of, of, nou, dat het, het maakt dan toch niet uit. Maar, maar ze wachten tot het laatste moment. Ja, en dan is het nog schrikken, want uh, in Turkije is hij geloof ik gisteren nog? weggegaan. Ja, in Rusland, en in uh, nog Rusland is hij nog, nog open. Ja, ja. <laughs> we, we, <laughs> we zijn er nog niet. <laughs> Wat een wereld. Ja. Wat een wereld. Uh, we gaan naar uh, baanwielrennen. Uh, Tuin Mulder stopt als individueel renner. De voormalig wereldkampioen op de tijdrit. En Keirin gaat verder als piloot bij het aangepaste wielrennen. Dan gaat hij werken met visueel beperkte renners. Mulders laatste grote prijs was een bronzen medaille bij de Olympische Spelen in Londen. Toen ik die bronzen plak vond, was het eigenlijk een moment van... ja, wat ga ik nu doen? Ik doe nu al 15 jaar aan, uh, aan hetzelfde ding, zeg maar. 99 was mijn eerste WK. Dan ben ik gaan nadenken, bij mensen praten. En uh, ben ik in gesprek gekomen met Ilke van der Wal, de aangepast duurrennen. En uh, eigenlijk tot deze keuze gekomen. Want ik vind fietsen nog zo leuk, maar wel op een andere manier nu. Wat vinden jullie van deze stap, Mark? <laughs> Zal ik het maar doen? Dan? Ja, nou ja, ik wil eerst het andere twee het woord laten. Maar gaan we maar rijden. Nou, een fantastische sportman, echt, echt, een van de, nou ja, een van de, ja, mooiste sport, topsporters die we denk ik de afgelopen jaren gehad hebben. Uh, zo mooi dat hij vorig jaar die, die bronzen plakken ja. uit het vuur sleepte. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Dat was een uh, nou ja, met z'n tweeën op de, derde op de derde plaats. Hij haalde hem echt... Ik weet niet hoe hij het hem weghaalde, maar hij haalde hem wel weg. En dat, dat is toch een bekroning op zijn carrière geweest. Vollouwer, uh, keihouderwerker. Uh, ja, geen, geen topper in de zin van uh, Theo bos uh, proporties of... Uh, nou, laten we Bradley Wiggins-achtige proporties. Maar in zijn, op zijn manier toch uh, veel medailles weggehaald. Ik heb daar wel heel veel respect voor. En dat hij nu mm, iets anders gaat doen, dat begrijp ik ook wel. Er valt weinig te halen voor hem op dit moment. Hij zal niet snel meer uh, podium halen bij, uh, bij WK, Wereldbeker of wat dan ook. Uh, Hoe belangrijk te... is hij geweest voor het baanwielrennen? Mm, nou ja, hij, natuurlijk, hij was natuurlijk uh, samen met, uh, met Theo en, uh, uh, en Tim Veld. Destijds hebben ze die sprint natuurlijk uh, opgetuigd uh, op de baan. En, het, en, het, en altijd in de schaduw gestaan van, uh, van Theo, maar heeft ook uh, zijn wereldtitels op de keirin wel weggehaald. En um, ja, toch wel belangrijk voor ook voor na dat Theo wegging, uh, toch die baansport uh, nog kunnen optuigen. Want ja, er is natuurlijk nu niets. Uh, ik moet niet zeggen niets meer, maar toch heel weinig meer van over uh, van ja. die glorietijd. En hij was eigenlijk de, een van de laatste die dat. Um, Betekent dit dan ook het einde van een tijdperk? Nou, er is wel wat jeugd, wel wat, jeugd uh, wat, wat talent dat doorkomt. Door maar om dan echt de top te halen en, en mee te doen. En, nou ja, de, tennis is een moeilijke sport. Bamurennen is ook niet echt makkelijk. Uh, we weinig faciliteiten in Nederland. Je kunt bijna niet concurreren met Engeland... waar, waar miljoenen over de bal balk uh, gesmeten worden... om maar een betere fiets te krijgen... om maar aerodynamischer op die fiets te zitten. dus heel moeilijk om te concurreren op, uh, op dat niveau... met uh, Duitsland, uh, Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Engeland. En het dan toch maar vol te houden ergens... op een baantje trainen in Alkmaar of in, uh, in Apeldoorn. Ja. Dus ik heb, ja, ik heb daar wel, uh, wel respect voor. Ik wou het ook nog hebben over uh, het IOC, Buenos Aires. Uh, we hebben het er straks al even over Roggen gehad. Uh, um, daar worden uh, flink uh, beslissingen genomen de komende dagen. Uh, de opvolging van Roggen uh, als voorzitter van het IOC. Uh, vanavond wordt besloten welke stad het uh, wordt. Uh, Madrid, Istanbul of Tokio, heb je nog voorkeur? Uh, well, Messi heeft voorkeur hè, voor Madrid. <laughs> ja, dat was toch ja, wat, hè? Ja, ja. Dat is wel bijzonder. Ja, toch, ja. Uh, heb ik voorkeur? Nou... Ja, weet ik niet eigenlijk. Ik zag wel de steden en ik zie dan de voor- en nadelen per stad, las ik in de krant vanochtend. Ja, zo heeft iedere stad natuurlijk weer zijn probleem, eventueel wat het oplevert. En er wordt gekeken naar de problemen van nu, terwijl over zeven jaar de situatie. Dat is ik dus ook. We hebben het over 2020 en we hebben het over dat de economische situatie niet goed is. Maar ja, wat zegt mij dat over 2020? De politieke situatie. De politieke situatie, precies. Nou ja, ik denk Madrid lijkt me wel mooi. Ik doe sowieso. Qua stad, maar ook qua bereikbereiding. En ik, ik begreep, wat ik las, dat daar uh, veel al van de infrastructuur ook al klaar is. Dus of, of ver klaar is, laat ik het zo zeggen. Maar ja. Nou, voorkeur niet echt. Uh, ja, ik denk dat je het alle drie, alle drie de steden. Het heeft zijn voordelen, het heeft zijn nadelen. Als je gaat voor stabiliteit, uh, uh, dan kies je voor, uh, voor Tokio, denk ik, op dit moment. Het is natuurlijk wel. Uh, maar het is het natuurlijk, niet op dit moment. Met, nee, maar ja, ze hebben natuurlijk wel met Sochi. Ah. Hebben ze wel een. Uh, nou ja, laten we zeggen, gevaarlijke, gevaarlijke keuze gemaakt. denk dat ze daar ook wel heel veel spijt van hebben? De problemen die daar nu uh, zijn. Ze hebben er eigenlijk weinig in te brengen in het, uh, in het geheel. Dus ze zullen niet weer snel uh, zo'n zo beslissing nemen. Uh, dus ik denk, nou ja, dit is weinig over, het, is, het is moeilijk te voorspellen, want ik begrijp dat ze toch ochtends wakker worden in de spiegel kijken. Ja. en dan zich afvragen waar gaat mijn vrouw het liefste heen? Dat nou, heb Madre. ik me laten vertellen. Ja. Dus ja, en dan is het maar afwachten wat ze uiteindelijk zullen zeggen. Ja. Dus, uh, Kees Edelbaas hangt uh, aan de telefoon. Um, uh, Kees, uh, is men in Buenos Aires echt bezig met dit congres? Je bedoelt... Uh, ja, zeker. <laughs> het is... Uh, je krijgt wel de indruk dat iedereen op het laatste moment als een kip zonder kop rondloopt... Om, uh, in een poging om nog iets uh, te veranderen en er nog iets aan te doen. Overigens is het... Uh, ongelooflijk slecht weer. En uh, er zijn al een paar uh, elektriciteitsbreuken uh, uh, geweest. Waardoor de presentatie van Spanje op het laatste moment uh, bijna in het water viel. Maar, uh, maar dit terzijde. Maar het is, uh, het is eigenlijk ongelooflijk spannend. Want het schijnt zo te zijn dat uh, 97 van de IOC-leden die mogen stemmen... Uh, een derde nog geen beslissing heeft genomen. Dus het is uh, in jaren nog niet zo spannend en, uh, en onzeker geweest. Het zijn net de Nederlandse verkiezingen. Uh, hoe gaat die stemming in zijn werk? Nou, er komt een eerste stemronde. Als er dan geen uh, van de drie uh, steden een absolute meerderheid heeft bereikt, dan valt er één af, die, die met de minste stemmen. Dan komt er een tweede stemronde en dan, uh, dan, dan valt uh, de beslissing. Maar uh, ja, ik, ik denk dat het, uh, je krijgt eigenlijk de indruk, je krijgt alle presentaties, die zijn enorm uh, gelikt. Hè? Je hebt mooie filmpjes, uh, de, de premier's van de landen, die zijn hier. Dat is eigenlijk allemaal dik in orde. Het gaat eigenlijk vooral over de, de nadelen van de drie steden. Dat, dat, dat is uh, waarschijnlijk doorslaggevend. Uh, Tokio dat was favoriet eigenlijk, uh, volgens de meesten. Nou ja, die hebben een probleem met de, met de straling bij Fukushima. Uh, ook al zeggen ze van, ja dat is allemaal onder controle en dat komt goed en dat komt nooit bij Tokio. Nou ja, Madrid's probleem is de Spaanse economie en uh, het probleem van Istanbul... dat is de harde aanpak van de straatprotesten en de burgeroorlog in Syrië. En het gaat dus eigenlijk over die negatieve punten. Hoezeer ze alle leden gerust kunnen stellen dat dat niet te veel een probleem zal zijn in 2020. En welke van de drie heeft dan de minste negatieve punten? Uh, ja, dat is een, een moeilijke. Ik, ik zou op voorhand uh, had ik eigenlijk mijn geld op, op, op Tokio gezet. Maar ik vond de, de, de presentatie en de geruststelling uh, van vooral de, de Japanse premier alleen maar roepen van het is onder controle en er gaat niks gebeuren. Dat was een, uh, dat was een beetje zwak. Uh, Misschien heeft Madrid toch wel de, de, de, de sterkste kaart. Daar komt ook nog eens bij dat iedereen krachtig in het rood is gekleed. Dat ze er strak en mooi uitzien en het meest opvallen. Ja, dus misschien geeft dat uiteindelijk wel de doorslag. We zullen het later op de avond weten. Bedankt, Kees. Um, uh, Jacques Rogge dan, uh, Marije. Je had het al over hem. Uh, heeft hij het goed gedaan? Poeh, kun je dat goed doen? Uh, voorzitterschap. iederzijde ja ik vind van wel maar laat eens hem gewoon ik vind eigenlijk van wel hij is eigenlijk uh, het, het het tegengestelde wat je van, het, uh, van een bobo eigenlijk verwacht uh, dat zijn dan vaak mensen die zich voorst, laten voorstaan op hun uh, va Vaak, hè, niet allemaal maar laten voorstaan op hun functie en um, nou ja, hij heeft eigenlijk zo kaart gewerkt. Altijd een beetje in de schaduw geweest. Ik en denk en, dat je ook weinig negatieve punten over hem kan noemen. Ja, ja je... dan moet je, moet je Annie Spitzer even be <laughs> bellen in, uh, in Israël. Die uh, heeft wel wat dingen te zeggen over... Dat uh, was altijd gedoe over de herdenking van mm -hmm. 72, de doden van 72. Die hij eigenlijk nooit heeft willen herdenken tijdens een opening van de Spelen. Dat vindt zij nog, nog steeds uh, schandalig. Maar um, nou ja, kijkt kijk naar de man in 2002 en kijk naar een foto van de man in 2013... en mijn hemel, wat kun je oud worden in... Uh, nou, zeg, was het 2001, 12 jaar, zeg maar. Wat kun je oud worden in 12 jaar? Maar maar, Marije, maar als je terugkomt... Hè, want het is, het is nu dus een heel verhaal, hè. Naar welk land gaat het uiteindelijk? Maar is het, niet, het zijn 100 IOC-leden, toch? 101, is voor mij zijn het er 101. En uh, nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, we hadden natuurlijk onze kroonprins nu. De ja. Koning had ook stemrecht, maar die heeft, daar, uh, heeft zich teruggetrokken per 1 juni. Dus die mag al niet stemmen. Dus er zijn, zo zijn er natuurlijk wel meer ja, mensen. Er ja. zal misschien iemand ziek zijn. De, uh, maar dat, is het niet zo dat gewoon... Dat land wordt waar, uh, wat het meest kan schuiven richting die E.U.C. leden of niet? Dat was voorheen zo. Kan niet meer. Dat kan officieel niet meer. Maar oh, goed, shit. ja, dat, ja, ja, maar ja, dat weet je nooit, want het, het kan zijn dat Tokio uh, iemand een, beurs, een dochter van iemand een beurs heeft beloond. Dat weet, uh, be be belooft. Ja, dat weet je, dat weet je natuurlijk nooit. Dat is misschien wat het op de achterhand heeft gespeeld. Maar. Um, Rogge kan je natuurlijk wel zeggen, hij heeft wel schoon schip gemaakt... destijds na het, naar het uh, omkoopschandaal, ook in Salt Lake. Uh, uh, nou ja, ga je ervan uit dat die verkiezing relatief uh, zuiver verloopt. Uh, er zijn zes kandidaten. Uitgesproken um, favorieten zijn er ook weer niet. Hoewel Thomas Bach wel vaak genoemd wordt. De Duitser uh, oud-schermkampioen. Die, uh, die natuurlijk uh, tegen heeft gekregen dat er in Duitsland plotseling de, de, de dopingdiscussie yeah, over München yeah, begon. Ja, er zitten wel interessante kandidaten tussen. Richard Carrion is er een van. Dat is de voorzitter van de financiële commissie van het IOC. Dat is een Puerto ricaan Zit ook in de vet, centrale bank in, in Amerika. Mm -hmm. En die heeft al gezegd dat hij vindt dat de IOC een plekje moet krijgen bij de Verenigde Naties. Wat zou, wie zou betekenen dat hij vindt dat politiek en sport eh, verwezen, verweven zouden moeten worden. Iets wat Rogge eigenlijk altijd heeft, uh, heeft uh, weerhouden. Dus uh, dat zou een interessante kandidaat zijn. De vraag is of ze zover willen gaan om, uh, om dat toe te staan. De andere IOC-leden, dat denk ik weer niet. Dus. Uh... Het is, ja, ik, vind het, ik vind het wel machtig interessant. Want het is toch de, baas van de, de, de grootste baas van de sport. Hoe je het hoeft of verkeerd. Samen met een uh, en meneer Blatter. Ja. Um, die hebben het toch voor het, voor het, ja, zeggen, ja. Voor het zeggen samen. Hoe heeft het volgens jou gedaan, Tjerk? Nou, weet je. Ik, ik, ik, ik kan er toch niks negatiefs over zeggen eigenlijk. Ik weet er eigenlijk te weinig van. Jij ja. vertelde zoveel wat voor mij al nieuw is. Dus ik, uh, jij bent volgens mij de kenner hierin. Maar ik, ik heb me volgens mij weinig gestoord aan die meneer. Dus uh, volgens mij is het goed gedaan. Nou, ja, nou, dat, dat, dat is, vaak dat, al is al wat, al wat ik probeer te, het, te ja? zeggen. Nee, goeie goeie uh, graadmeter. dat graadmeter. Uh, ja, in, in, in het verleden was dat nog wel eens anders uh, bij Samaranische uh, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Um, Camille Eurlings wordt voorgedragen als IOC-lid. Uh, wat vind je daarvan? Lijkt me een uitstekende kandidaat. Ja, het is lastig, lastig. Ook daar kun je veel over zeggen natuurlijk. Uh, heel lang een lobby geweest om een oude topsporter uh, daarin te zetten. Om daarin dat gremium te krijgen. De vraag is, hadden we iemand die daar echt heel geschikt voor was? Ik bedoel, namen van, uh, van Pieter van Hogeband zijn is natuurlijk gevallen. Kaijtschik. Ja. Kaijtschik gevallen. Ja, de vraag is, uh, je moet je voorstellen, uh, uh, het is vaak een gremium met oude man, veel oude mannen, veel vergaderen. Dat is wel best, best, best saai. De vraag is: Wil, uh, wil Pieter of wil Richard Dart? Denk, denk, niet. denk hey, dat ik niet. Ik ken de criteria die ook niet. Wanneer ben je daar geschikt voor? Dat weet ik niet precies. Ik weet alleen dat Eurlings destijds uh, stopte in de politiek. omdat hij het allemaal te hectisch vond, te druk vond. en uh, meer tijd aan zijn privéleven wilde besteden. Dus het, dat werd genoemd. ja, heeft ja. een hele. En volgens mij ja. is dit nou niet een functie die je zegt van nou. Uh, dat naast ga ik er gezegd hebben, na zijn, zetten, zijn weg, KLM... En, ja, dat denk ik ook niet. Ja, dus in die zin denk ik, dan spreek je jezelf een beetje tegen. Maar ja, ik, ik nogmaals, ik weet niet precies de profielschets. Wanneer is iemand daar geschikt voor? Hij heeft ja, ja, ze hebben wel, ik begreep maar, wel dat, dat? Ze, dat een aantal uh, top, ex-topsporters in, uh, in de Nederlandse sport... wel benaderd is om op een lijst te komen, zeg maar. Dat zou dan een soort van, nou ja, bijna een tegenkandidatuur uh -huh. tegen André Bolhuis zijn. Irene Eijs is bijvoorbeeld genoemd. Meer roeiers uit uh, de uh, Holland 8 van 96 uh -huh. die daar op zo'n lijst zouden figureren. Maar... Om, om echt te solliciteren, daar is volgens mij nog nooit een, een, nooit een topsporter voor gevraagd. Het zal natuurlijk ook een beetje zijn geweest om, om uh, of André Bolhuis niet als enige kandidaat te laten zijn. In ieder geval toch, toch nog een beetje uh, tegenstand te bieden. Maar ja, toen kwam ineens de koning om de hoek samen met Heijn van Brugge. Die vonden dat het, uh, dat het toch iemand anders moest worden dan André Bolhuis. En toen bleek het ineens Kamil uh, Eurlings te zijn. Ja, kwam die nou voor jou helemaal uit het niets ook? Destijds, ja. Ja, voor mij wel. Ja. ja, nou ja, hij was natuurlijk wel. Hij zat in dat lopend vuur. Hè? De, de Olympische programmering pro, pro, voor die, die, 2028. Uh, uh, die dat Ik uh, kan nou ja. niet echt zeggen dat dat een hele geslaagde missie is geweest. Want volgens mij bestaat de hele, de hele organisatie niet meer. Kan je op zijn bord schuiven, kan je op iemand op het bord schuiven. Maar um, ik geloof ook niet dat hij zich daar nou heel erg veel geprofileerd heeft. Dus in die zin kan het wel als een, als een verrassing. Ik vind ja. het wel een dynamische, charismatische ja, ja, vestiging. Ja. Dus qua uitstraling vind ik het wel een. Uh... En zal Volgens ons mij een sterke man. Ook zijn netwerk wil hebben als je ja. bij KLM ook zo'n topfunctie hebt. Mark, wil jij daar ook nog iets over zeggen? Nou, uh... Ik denk dat je voor, de, voor die functie voornamelijk inderdaad uh, Dutch moet kunnen openen. en een groot netwerk moet hebben ja. en uh, een goede presentatie moet hebben. En dat heeft hij wel Dat heeft hij wel, ja. Ja. ja. Ik wou eigenlijk de leden van het Forum bedanken. Ik hoop dat wij nog even kunnen naar het uh, volleybal. Uh, Maarten tip, hoeveel uh, staat er? We zijn bezig in de tweede set en daarin uh, pakt Duitsland nu een puntje. Maar heeft Nederland een voorsprong. Het is 20-19 in het voordeel van Oranje. En zo heeft uh, Nederland zich toch alweer knap teruggevochten in deze set. Het beeld was een beetje hetzelfde als in de eerste set. Nederland kwam eerst op een 3-0 voorsprong, maar de Duitse vrouwen kwamen terug. Daarna liep Nederland de hele tijd een beetje een aantal punten achteraan. En toen werd het devies alles op aan de buis. En aan de buis sloeg Nederland langs Duitsland, ruim langs Duitsland zelfs. En nu heeft Nederland dus een lichte voorsprong. Aanval voor Duitsland, het blok moeten hangen. En Nederland mag dan nog een keer aanvallen aan de buis. Geen punt voor Nederland. En het is weggelijk. 2020 in de tweede stap. Marije Randerwijk, de chefsport sport van de Volkskrant. Tjerk Bostra, vroeger de captain van de Davis Cup ploeg. En Mark van Hintem, analist voetbal bij de NOS. Waren vanmiddag de leden van het sportforum Robert Meder doet straks om 7 uur de volgende langste lijn. En dan zit hij hier weer. Tjerk Bostra, analist bij het tennis dan. Tot dan. Mijn zeer vereerde Damen en Herren. Hoe sexy is Angela Merkel? Sag maar, Nicola. Oui, Angela. What was eigentlich happening last night? Transparer, fatiguer. Jalousie, depressie. En hoe maak je de Duitse verkiezingen toch nog spannend? Deutschland, zu viel, zu viel, zu veel.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 Dit is Radio 1.